Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Bout om algemoet met het NOS-journaal. De Australische premier Morrison komt terug van Hawaii nadat hij veel kritiek had gekregen dat hij op vakantie was gegaan terwijl zijn land wordt geteisterd door bosbranden. Morrison zegt dat hij het ten zeerste betreurt dat mensen zijn gekwetst door zijn afwezigheid. De afgelopen dagen werden er records gebroken. In de deelstaat New South Wales, met de miljoenenstaat Sydney, is opnieuw de noodtoestand afgekondigd vanwege de bosbranden. Die hebben tot nu toe aan acht mensen leven gekost. Honderden huizen zijn in vlammen opgegaan. Een Amerikaans congreslid is overgestapt van de Democraten naar de Republikeinen. Jeff Van Drew deed dat nog geen 24 uur... nadat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden... een officiële aanklacht hadden ingediend... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Bij zijn overstap zei de 66-jarige Van Drew uit New Jersey... dat de Republikeinse partij beter bij hem past. De verwachting is dat president Trump de overstap zal gebruiken... om te bewijzen dat er ook bij zijn democratische tegenstanders twijfels zijn over de afzettingsprocedure tegen hem. De politie heeft in Den Haag opnieuw een lid... van de Italiaanse maffiaorganisatie Camorra gearresteerd. Het gaat om de 58-jarige Haagse ondernemer... en pizzeria-eigenaar Dario P. Hij zou volgens de politie een coördinerende rol hebben gespeeld... bij drugstransporten naar Napels en Rome. Uit november pakte de Haagse politie een ook al een vermeend maffialid op. Deze Alfredo M. bakte pizza's in een restaurant... Volgens de politie staan beide zaken met elkaar in verband. Feyenoord heeft in de strijd om de KNVB-beker op het nippertje gewonnen van Kambuur. In Leeuwarden werd het drie minuten voor tijd, 2-1 voor de Rotterdammers. Ook Utrecht zit bij de laatste 16 van het bekertoernooi door bij Groningen met 1-0 te winnen. Het weer nog, vannacht is het droog, de temperatuur zakt niet verder dan een graad of 9. Overdag eerst regen, smiddags droger en ongeveer 11 graden. Dit was het NWS-journaal. Zie FM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met Zie Met men en nu de nacht.